Met het, NOS -journaal. het referendum over de associatieovereenkomst tussen de Europese Unie en Oekraïne is op woensdag 6 april. De referendumcommissie kiest voor die datum volgend jaar... zodat gemeenten zich kunnen voorbereiden en mensen zich kunnen inlezen. De referendumvraag zal zijn, bent u voor of tegen? Geen PEL haalde begin deze maand meer dan 400.000 handtekeningen op. Er waren 300.000 nodig voor een referendum... Het is een raadgevend referendum, dat betekent dat de Tweede Kamer er niks mee hoeft te doen. Veilig Verkeer Nederland wil verkeerslessen gaan geven aan vluchtelingen in asielzoekerscentra. Zo moeten ze basiskennis krijgen van de verkeersregels en leren om gevaarlijke situaties te voorkomen. Aanleiding is onder meer een incident in Venlo. Op de snelweg A67 werden s'nachts drie fietsende Syriërs zonder licht van de vluchtstrook gehaald. Een incident, zegt VVN, dan komen er vooral in het zuiden... meer meldingen binnen van gevaarlijke situaties met vluchtelingen. Deutsche Bank schrapt de komende drie jaar in totaal 26.000 banen. Dat is één op de vier medewerkers. De reorganisatie komt niet uit de lucht vallen. In april liet de bank al weten dat er flink moest worden bezuinigd. Deutsche Bank gaat onder meer veel bankzaken online regelen. Uit zijn bureau Randstad profiteert van de aantrekkende economie... blijkt uit de nieuwste kwartaalcijfers. De winst steeg met 35 vergeleken met een jaar geleden. Randstad hielp flink meer mensen aan tijdelijk werk. Dat gebeurde vooral in Nederland. En er werken zeker 50.000 Noord-Koreanen in het buitenland... als dwangarbeider, zeggen de Verenigde Naties. De meesten werken meer dan 20 uur per dag in Rusland of China... als mijnwerker, bouwvakker of fabrieksarbeider...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 Zandvoort, Zandvoort heeft het. het. Al 25 jaar. En jij en beleefd, het. beleefd het. ZFM. In 2015 al 25 jaar. Live. Live. Met. Met nu. ZFM. Luncht. En nog één. Zeven dagen feesten en lol in het verschiet, willen wij nog dansen of willen wij niet? Zeg jonge heer, heb jij haar op de borst? Nee jonge dame, ik heb koffie gemorst. Zeven dagen feesten en lol in het verschiet, holraja nu, die, die, lo, die, die. Lijkt een hele griezel donderen door de dalen van het Alpenland. Ik hou van die machine, ik hou van dat geruis. Maar soms dan denk ik, bah, wat ruw was ik maar weer thuis. Het rijden langs de wegen is me zeer genegen, al komt er van verschoning vaak niet veel terecht. Gisteren moest ik laden, mijn haren vol met gruis Dan denk ik wel eens, bah wat ruw, was ik maar weer thuis Want thuis daar wacht m'n wijfie, strakjes zie ik haar Ze knuffelt heel mijn lijfie, en streelt wat door mijn haar Ze legt me in mijn bedje, dekens tot de kin Met wat milde mentolpoeder, poedert zij mij in Blauw matrozenpakje in mijn plastic zwaan. Voordat ik ga slapen, een lepel vertraan, In mijn wangenkneepje, dat kietelt lekker zacht. Ze lees wat vooruit, pinkeltje. We zijn bij hoofdstuk 8. Als kerel op zo'n wagen, hou ik best van plagen. Maar soms dan zijn de grapjes, wel wat al te wild. Men deed laatst in mijn laarzen, een dikke vieze muis. Dan denk ik wel eens, bah wat roep, was ik maar weer thuis. Want thuis daar wacht mijn wijfie, strakjes zie ik haar. Ze knuffelt heel mijn lijfie, en streelt wat door mijn haar. Ze legt me in mijn bedje, Dik een de kin. Met wat milde mentelpoeder, poedert zij mij in. Een blauw matrozenpakje en mijn plastic zwaan. Voordat ik ga slapen, een lepel levertraan. In mijn wangen kneep dat kietelt lekker zacht. Ze leest wat vooruit, pinkeltje, we zijn bij hoofdstuk 8. Het zijn de laatste dagen die conditie vragen. De knul die met me meer rijdt, wordt dan zo banaal. Hij zegt, hij heeft er zin in en wijst dan naar zijn kruis. Dan denk ik wel eens, bah, wat ruw, was ik maar weer thuis. Want thuis daar wacht me wijfie, strakjes zie ik haar. Ze knuffelt heel mijn lijfie en streelt wat door mijn haar. Ze, ze legt me in mijn bedje. Ik een de kind met wat milde mentolpoeder, Poeder zij mij in, blauw matroos een pakje en mijn plastic zwaan. Voordat ik ga slapen, een lepel even traan In mijn wangen kneepje, dat kietelt lekker zacht. Ze leest wat vooruit pinkeltje, we zijn bij hoofdstuk 8. Faction B-socks and the blue jeans. zippity do. En dat is George. Hij hoeft ervan profiteren. Het is een minuut niet als... waar George Harrison. My mindset On You. But it's gonna take money. A whole lot of spending money. It's gonna take plenty of money. To do it right, child. Ik heb nog ergens de originele versie ook staan. Maar Deze is toch wel leuker hoor. George Harrison. Sinds twee weken staat al zijn muziek als een solo materiaal staat op Spotify. Dus kun je daar ook eindelijk streaming van genieten. Nou de Beatles nog en dan is het allemaal klaar. Ja want alle solo Beatles staan er al op. Goed. I got my mind set on you. Of was dat van George Harrison? Lekker liedje gewoon. En, uh, ja, we hebben geen. Uh, geen contact uh, vandaag met. Uh, met. Uh, hè? Nee. Met, uh, De VIP. Maar we hebben wel zelf een vrijwilligersvacature uitgekozen. Dus. ZFM Lunched presenteert. In samenwerking met vrijwilligersinformatiepunt Zandvoort.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 Vrijwilligersvacature van deze week... is een uh, radiotechnicus. Voor het CFM-programma Goedemorgen Zandvoort... zijn wij op zoek naar mensen, mannelijk of vrouwelijk... die het leuk vinden om in het team de techniek te verzorgen... van de uitzending. En dit gebeurt elke zaterdag van 10 tot 12 in Hotel Hoogland. Uh, opbouw is een half uurtje eerder... dus in totaal ben je 2,5 uur uh, onderweg... Voor uitleg en opleiding wordt uiteraard gezorgd. Ben je geïnteresseerd? Neem dan contact op met Ben Zonneveld. En dat de uh, e-mailadres e is Ben met een hoofdletter. Zonneveld met een hoofdletter. Aan elkaar. apenstaatje gmail.com Dus Ben Zonneveld apenstaatje gmail.com Of telefoonnummer 023 5731. 774. Herhaal het telefoonnummer nog even. 023 573 1774. En u kunt natuurlijk ook reageren via de uh, website van VIP Zandvoort. Ja, en in aanvulling daarop, uh, uh, over die techniek... Mocht u, het is niet elke week, hè, dat moet je natuurlijk wel even erbij zeggen. Het is niet elke ja, week. Het Heel gaat bij Tourbeurt. gaat dus. bij Tourbeurt. Dus. En uh, mocht je er überhaupt in, uh, interesse in hebben... CFM kan altijd mensen gebruiken die onze technische dienst kunnen versterken... met hand- en spandiensten. Niet alleen voor dat programma, maar ook voor andere programma's. Ja. Dus... Uh, het kan altijd. Heb je zin in techniek? Vind je het leuk om af en toe eens te schuiven? Of mee te helpen bij een live uitzending? Dan kan je altijd reageren. Of wil je dat leren? Ja. Want je krijgt intern een opleiding. Zo is dat. Je Ook wordt dat intern nog. geïnstrueerd en uh, opgeleid tot een volleerd technicus. Ja. En wie weet. Ja, zo is dat. Misschien komen we je nog eens tegen bij 3FM. Ja, ja toch? Ja, je bent maar nooit. Nee. Het kan altijd het begin zijn van een mooie carrière op dat gebied. Zo is dat. Oké. Okay. Goed, dat was de vrijwilligersfactuur van deze week. En gaan wij verder met Bertolf. Zijn nieuwe zingel En dat heet Help Me Stand. We are down here. Yeah. Roberto Tan en RTL Late Night. Ja. Leuk liedje daar. Ik vind het een lekker liedje dit. Het heet Help me stand. Nou, sorry hoor, ik zit net. Zit net, joh. Help me stand. Ik heb een heel leuk oud liedje van Bill Wyman. En die vind ik ontzettend leuk, deze. Zie. I'm a rock star. Yeah. I'm a rock star. Bill Wyman. Ex-Rolling Stone. Said so you come from Rio. Lift on a mountain.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 She's a rock star, she's heavy and rested dance, she's heavy Taylor, our last out the France, through vous part with me, and come and rest They law with me in France, she's Swiss and rock star, she's heavy and rested dance, she's heavy Taylor. trouwens kreeg hij nooit de kans om uh, liedjes te spelen. Ik geloof dat hij één of twee keer een nummer op een LP heeft gehad. Onder andere op die LP van The Satanic Majesty's Request. Uh. Oh goed, hij heeft dat later uh, meer dan uh, goed gemaakt. Je suis een rockstar! Het opvallende, vind ik, wat je bij heel veel artiesten natuurlijk niet hoort... Die, die, die Amerikaans willen klinken... vind ik van hem zo opvallend. Hij blijft keurig Engels praten. Dat vind ik zo geweldig. Hij woont in Frans en hij gaat dansen en chants en nergens, en France en Jack. nergens. Hij houdt het gewoon echt bij mooi Engels. Prachtig, vind ik dat. Nou, in dit geval dan een beetje vermengd met, met Frans, natuurlijk. Maar hij woont bestaat al jaren in Frankrijk. Hij was ooit de buurman van Willem Duis, wist je dat? Ja, Hij was ooit de buurman van... Hij was goed bevriend zelfs ook met Willem Duis. We voilà, waren buren in Frankrijk. Ze tennisten vaak samen geloof ik ik het goed heb. Bill Warmen, pas een nieuw album uitgebracht. Daar ga ik ook wel eens wat van draaien. Back to Basic heet dat. Prachtig album ook trouwens. Maar ik vond het wel een leuk singeltje. Hé, hey, ben je klaar voor het nieuws? Ja hoor, helemaal. Helemaal? <coughs> Bill Wyman dus uh, het nummer, dat heet dus... Je rockstar. Het nieuws bij ZFM Zandvoort. Vandaag gepresenteerd door Angela Jansen. Ja.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 Voor de exacte locaties van de zoutkisten kunt u kijken... op de website van de gemeente Zandvoort. Op 23 november 1245 kreeg Haarlem haar stadsrechten. Dat betekent dat de stad over een paar weken dus precies 770 jaar bestaat. Er staan geen speciale evenementen gepland. Wel wordt op die dag de Haarlemse vlag gehezen... en schrijven, we, schrijven ze net als voorgaande jaren een tekenwedstrijd uit onder leerlingen van groep 6. Aan hen wordt gevraagd een nieuw stadswapen te ontwerpen. De prijsuitreiking is dan op de verjaardag van de stad op 23 november. De scooterrijdster is gistermiddag gewond geraakt bij een ongeval in Haarlem. De vrouw was bezig met haar examen om het scooterrijbewijs te halen toen zij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 U doet mij ook te denken aan een, een, een leuke quote van Vol Jansen. Uh, Kandidaat proberen bij mij nog tijdens het uitzagen om te kopen. <laughs> ja, precies. <laughs> is je fiets onlangs in de regio Eimond gestolen? Dan is het toch best een grote kans dat je tweewieler op het politiebureau staat... Niet dat de politie ze nou heeft gejat. De agenten hebben ze juist gevonden. Volgens de politie zijn ze stuk voor stuk uh, afkomstig van diefstal. En is de eigenaar nog niet gevonden. En ze zitten eigenlijk een beetje met al die fietsen in hun maag. Mogelijk is er ook geen aangifte gedaan. En ja, dan weten ze ook niet uh, aan wie uh, de gestolen fietsen behoren. Dus hebben ze uw hulp nodig, onze hulp nodig. Kortom... Ga even kijken of je fiets er misschien tussen staat. Zo ja, mooi. Direct aangifte doen en dan kun je heel snel weer lekker door de Eimond crossen. Het, ja. het enige wat het bericht niet vermeldt, welk politiebureau? Want er is er eentje in Zandvoort. Maar dat is oké, okay, Haarlem. Staan ze in Haarlem of in Zandvoort? Uh, ja... De politieregio Eimond. Ik denk uh, de diverse politiebureaus in de regio. Oh, Oké, okay. alle ja. bureaus dus. Ja, alle bureaus. Okay. Nou, als je je fiets kwijt bent, gewoon lekker gaan kijken op het politiebureau. Even gaan kijken, ja. <lacht> <lacht> nou, dat was het nieuws. <lacht> weer of geen weer, zomer of hartje winter. Het Westkust weerbericht, luidt als volgt. De dag startte vandaag nevelig, maar inmiddels is in onze regio de zon doorgebroken. Het blijft droog en het wordt vanmiddag een graad of 15. Vanavond en komende nacht is het bewolkt en kan het wederom mist voorkomen. De zuid- tot zuidoostenwind is overwegend matig en de temperatuur daalt aan een graad of 10. Morgen over de bewolking, maar later op de dag kan het ook wat opklaren. Bij een matige zuid- tot zuidoostenwind loopt de temperatuur op... naar waarden tussen de 15 en 17 graden. tool, Prachtig liedje Aqualung van het gelijknamige album. En uh, dat was al niet afgelopen, toch? Nee, dit was de, de, de live versie. Oh, nee. Die is iets langer. Nee, dat is geen live ja, versie. Jawel. Nee, het is geen live versie. Nou, dat is een extended versie. Dat komt oh, nog een ja. stuk achteraan. <laughs> ja, ja, oké. Okay, maar het is geen live versie. Want dat, uh... Maar goed, dat doet er ook allemaal niet nee. toe. Uh, Jethro Tull, dus Ian Anderson. Ja. Uh, en Aquila En dat ja. een Geweldig nummer en een geweldig album ook. Ja, is het ja. ook. Klopt. En uh, uh, Ian Anderson, nog steeds actief trouwens. Hè? De man, de fluitist ja, ja, ja, ja, ja. en gitarist was hij. En... Uh, performer een fantastische performer hij heeft een, een paar jaar geleden nog eens een nieuw album uitgebracht uh, en natuurlijk zijn grootste medewerk, uh, meesterwerken zijn natuurlijk dit album en natuurlijk dat fantastische thick as a brick ja, en, uh, ja ook zo dat, lekker ja dat is een heerlijk album ook zo lekker ja, ja maar ja Goed, je, je maar, hoort het helaas nooit ergens op de radio, tenminste bijna niet. Nee. Dus, uh, nou, schone taak voor ons om dat nog eens te doen. Af ja, nou, vandaar dat ik dit zo dus koos. Ik, vind ja. het, uh, ik heb het zelf, het album, tenminste op CD. En uh, ja, ik vind het nog steeds een van de, de, de, de beste albums uit de jaren zeventig. Ik vind het gewoon geweldig. Dit is Blauw Zoen, The Promised Land. Promise to no man's land, you said. So wait. Uh, liedje natuurlijk nog van het afgelopen WK voetbal. Toen het uh, bij de NOS-uitzendingen als slot tune werd gebruikt. Promise to No Man's Land van uh, Blauwd Zun. Zo'n man die, uh, die hele lekkere gewoon aparte muziek maakt. En daar houden wij wel van. Tenminste, ik wel. Soms. En uh, we gaan uh, verder met uh, ja, Billy Preston, natuurlijk. Tuurlijk, Geproduceerd door George Harrison. Uitgebracht toen de tijd op het legendarische Apple-label. Here is he. Why can't we be humble? Like the good lord say. He promised to exalt us. But no, a way. How many be so greedy? When there's so much left. Things are God-given and they all have been blessed. mourn morning sobbing cease. learn to help one another and live in perfect Ja, hij brak eigenlijk natuurlijk definitief door nadat hij al jaren actief was in Amerika als organist en uh, pianist. Onder andere samengewerkt met, uh, met Ray Charles en zo. Uh, wacht even. Uh, jaren al werk gewacht onder andere met Ray Charles. En, uh, maar hij kwam natuurlijk pas uh, echt, werd hij heel bekend. Door zijn uh, samenwerking met de Beatles. Ja, hij uh, deed mee tijdens het beroemde Roof Concert in januari 1969. Toen de Beatles een aantal stukken live speelden op het dak van hun Apple-gebouw aan Savile Row nummer 3. En daar speelde die elektrische piano bij. En uh, ja, toen kreeg hij van de Beatles natuurlijk ook een kans om zelf een plaat te maken. En uh, nou, daar was dit een van de grote hits van uh, geproduceerd. Door George Harrison was dit het nummer... Um, That's the way God planned it. Ja, er ging in het begin van de middag bij ons programma iets mis. En ik had u beloofd dat ik dat nummer zou draaien... wat uh, nieuw verschenen is van Bruce Springsteen. En daar staat dus... Het heet Meet Me in the City. Ik zei Meet Me in the Street, maar het heet Meet Me in the City. zoekt het iets ruimer. En uh, daar staat achter een uh, excerpt from The River. Dus ik denk... Uh, ik weet het eigenlijk nog steeds niet zeker... maar ik denk gewoon dat dit nummer eigenlijk bedoeld was... voor het album The River... Wat we gistermiddag helemaal gedraaid hebben, dat weet u natuurlijk. En uh, ik ga het u nu 3, laten horen. Voor 1, 2, 3, 4. Hey, mevrouw, ik koel een hostelstation, blauwen down. This is not like the way someone standing straight and shouting En het schijnt inderdaad zo te zijn, als ik uh, de informatie allemaal mag geloven, dat Bruce Springsteen een uh, box heeft aangekondigd. Uh, even kijken of ik het goed zie. Uh, Bruce Springsteen has just announced, oftewel heeft net aangekondigd, dat er een, een nieuwe box set uh, die uitkomt. Die gaat heten De Ties That Bind. En de Ties That Bind is een uh, uh, The River Collection. Dus dat, is, dat zijn allemaal stukken die daarin komen, die waarschijnlijk. Ofwel op het album of niet op het album hebben gestaan. En dat zal gebeuren rond 4 december. Dus uh, dat is uh, aanstaande. Dus. dus dat is een mooi Sinterklaas cadeautje. Die box het gaat dus heet Thijs Dead Bind. Gelijk naar een nummer. Dat uh, op die LP, The River, die wij gisteren in de vernieuwjaren bijna in zijn geheel gedraaid hebben, uh, gaat voorkomen. Dus iets voor de Springsteen fans om naar uit te kijken. En dit nummer, Meet Me in the City, dat was dus alvast een vergelijpertje daarvoor. Dus 4 december komt dat uit. Dus dat is leuk voor de Springsteen fans. Oh, dat is leuk. Nog even een lekker oudje. Ik ben niet trots op de NS, maar goed, oké. Okay. Toch maar even trains, and boats en planes. Passing they mean a trip to Paris or Rome to someone else, but not for me. The trains and the boats and planes took you away, away from me. We were so in. Train and the boats and planes See the trains and the boats and planes Dat blijft hij. Bassist was weer te laat. <lacht> ik wil dat wel vaker met bassisten. daar het <lacht> beroep, denk ik. Ja, ik denk ik wel. Uh... Maar het houdt wel in dat uh, als je dit muziekje natuurlijk hoort van de Jazz Crusaders, dat het allemaal weer klaar is wat ons betreft voor vandaag, ZFMs, zit er weer op. En dat betekent dat wij uh, ons gaan uh, verwijderen en uh, klaar kunnen maken voor de rest van de dag van de donderdag bezierf met natuurlijk zometeen eerst matchbox Mokbox met uh, Bart van der Meer. Een de wandelende pop encyclopedie. Als ik die ja, hij niet geweest, had ik nooit geweten dat Danny Leenjarig was vandaag. Nu ja, wel. Weer wat geleerd? Ja, leren nog eens wat. Goed, het laatste nummer wat u hoorde was van Billy J. Kramer en de Dakota's. Een van die bandjes uit Liverpool die mee liften in het kielzog van de Beatles, zou ik maar zeggen. En uh, daardoor ook succes hadden met een liedje dat geschreven werd op Burt Beckerack en Hal David. Ook bekend in uitvoering van Diane Warwick. En uh, dat nummer heette Trains and Boats and Planes. Nou, die trains zullen we het maar even niet hebben... Toomweer heb van vandaan. En ik heb niet zo'n apparaatje als Jochem Meijer had. Hè? Die had zo'n zo'n apparaat. Nee. <laughs> Som, soms zou ik dat ook wel willen hebben, zo'n ding. Nou, ja. Al was het alleen maar om een goede statement te maken. Zo is dat. Maar goed. Uh, ik zei het al: uh, Bart van der Meer straks, dan Hans Wassenaar, dan uh, Thomas. En dan krijgen we nog uh, Jaap Koper en Paul uh, Swarten voor Alternative FM. Geen ebbervloed vanavond helaas, want onze Cheryl is ziek. Ja, die heeft het, uh, iets aan zijn luchtwegen. en Dat is allemaal niet prettig natuurlijk. Dus uh, Cheryl, wetenschap, jongen. En, uh... Nou, ik ben er morgen weer. Eerst Watertorensport en daarna de lunch. Ja. Dus, uh... En ik ben, ben er woensdag weer. Jij bent de woensdag weer. Ja, gestellig. Ja. Dan is Dolly ook weer terug als ik het goed heb. Dus dan uh, wordt het allemaal weer leuk bij ZFM Zandvoort. Ik zou zeggen, fijne dag nog. En veel plezier met de rest van onze programma's vanmiddag. Ah. En wat mij betreft alvast een fijn weekend. Ja. Nou, het wordt jouw topweekend, Het is Halloween. Ja. Dus, ben uh... yep. je ze al klaarstaan? Uh, <coughs> die is gekreist. Die is gekreist.